Herken mij zegt dat de halve gram koffie er toen meteen weer bij is gedaan. Het weer. Vannacht aan de kust felle buien met kans op onweer. In het binnenland opklaringen. Het koelt flink af. Minima van min 1 in het oosten tot plus 4 aan de westkust. Overdag in het noordwestelijk kustgebied enkele buien. Elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knopen Diemen en Muiden... drie kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A7 Zaandam richting Hoorn is bij de afrit Zaandijk de afrit dicht. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. En ook met Isaline Kalister, want die zit hier tot twee uur... en uh, ja, die bepaalt een beetje wat we allemaal gaan doen vannacht. Want zij heeft uh, een stapel met cd's daar liggen... en een apparaat waarin ze de cd's kan stoppen... zodat uh, nou ja, zij uh, de, de, de plaatjes kan starten en ook weer weg kan draaien. Uh, Isaline Kalister heeft een uh, nieuwe cd gemaakt. Die is vandaag voor het eerst in de winkels uh, uh, gelegd. Uh, die is dus sinds vandaag te koop. Maar die wordt 8 november volgens mij echt officieel gepresenteerd. Hè? Ja, dan staan we in Het Paard in uh, Den Haag... En dan gaan we er een mooie show van maken. Ja, nou, een mooie show met liedjes van de cd Candela. En die cd die gaan wij vannacht, vannacht uh, weggeven. Dat wil zeggen dat uh, u kunt met ons meepraten. Wij gaan nog praten over allerlei uh, mooie platen. Maar ook over wat andere zaken die te maken hebben met Curaçao. Uh, en u kunt meepraten. U kunt ons bellen. 0800 0800 081121 of uh, mailen. casaluna.ncrv.nl of twitteren, hekje Casaluna. En de beste bijdrage, de mooiste, de meest ontroerende... de slimste bijdrage, de vraag of een verhaal of een opmerking... die wordt beloond met één exemplaar van die cd Candela. Met daarop een verhaaltje van Isaline. Want dat heeft ze beloofd. Nee, en ze gaat ook zelf bepalen wie de mooiste bijdrage maakt. Okay. Dus zij is de jury. Um, even kijken, maar ik wil zelf eerst nog even een paar dingen vragen aan jou... Want we hebben het nu wel steeds over de muziek van Curaçao... en over hoe leuk het was om daar op te groeien. Maar op dit moment gebeurt er ook van alles. Hè? Er zijn net verkiezingen geweest. Ja. Die zijn uh, gewonnen door een partij die graag onafhankelijk wil worden van Helmin Sling. Wiels. Wiels. Oh ja, Helmin oh, Sling. En uh, heb, volg je dat een beetje, die, die verkiezingen? Ja, ik volg het, ik volg het uh, uh, omdat ik, mijn ouders wonen daar en mijn zus woont daar. En ik kom daar natuurlijk heel vaak en heel graag. En ik hou ik blij, Ik ben altijd alles uh, hou ik een beetje bij. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een beetje jammer dat. Nou, eigenlijk ook wel begrijpelijk. Kijk, bij verkiezingen is het natuurlijk begrijpelijk dat uh, voor de verkiezingen. De, de, die partijen zichzelf zo sterk van zich afzetten. Maar wat ik uh, wel een beetje jammer vond. was dat het heel veel ging over, over corruptie. En uh, dat vind ik iets wat we nou net niet kunnen gebruiken. Nee. En uh, zonder dat er tijd was om het echt goed uit te zoeken. Maar er hing, er, er, dat ging de hele tijd alleen maar over corruptie, corruptie. Ik heb weinig gehoord van wat echt de plannen waren van, van al die partijen. En uh, ja, dat vond ik erg jammer. En nu hoop ik nou heel erg. Kijk, de democratie heeft zijn werk gedaan. Ik ben nog steeds heel erg voor democratie. Omdat ik dat een heel <kijntje> belangrijk en hoog goed vind. Ik, ik vind ook dat Curaçao altijd een democratisch land moet blijven. En nu is het tijd. Nu is het volk heeft gesproken. En of je het ermee eens bent of niet. Ik denk dat het nu tijd wordt voor iedereen. Om toch elkaar een beetje op te gaan zoeken. Omdat het gewoon niet zo goed gaat. Het gaat nergens goed. Alle landen hebben last van de crisis. Zo ook Curaçao. Ja. En als, als iedereen zo door blijft ruzieën, dan gebeurt er helemaal niks. Dus ik hoop dat iedereen een beetje... nu de heftigste emoties een beetje ja, hopelijk over zijn. Zich realiseren dat iedereen... je kunt nou niet zomaar vertrekken omdat je het er niet mee eens bent. Je kunt niet zomaar niet meer gaan investeren... omdat je niet uh, blij bent met de regering. Daar heb je het over Nederland. Ik heb het over Curaçao. Ja, nee, maar dat, wie, wie kan niet nee, meer... Oh, er zijn natuurlijk allemaal mensen die het er niet mee eens zijn... met de mensen die nu hebben gewonnen. En die roepen van, nou, dan gaan we weg... of dan nou gaan we niet meer investeren. Dan oh, nou ga ik mijn huis verkopen. Dat zijn van die emotionele reacties... die je dan zo hier en daar hoort. Um, Terwijl natuurlijk een ander deel van het eiland ontzettend blij is... dat hun, hun uh, uitverkorenen het zijn ja. geworden. Maar de, de, de partij die nu uh, uh, de grootste is geworden, met vijf zetels daar... net iets groter dan de partij van uh, Gerrit uh, Schotten... die uh, de vorige premier was, ja. was ook al veel gedoe mee natuurlijk. Ja. Uh, maar die, deze, dat is geloof ik nu de enige partij die echt zegt... Van, wij willen onafhankelijk worden van Nederland. Denk je dat dat een goed idee is? Ik, denk, ik ben het er zelf niet zo mee eens... Ik denk dat uh, het eigenlijk veel te klein is daarvoor. Veel te, veel te, het is veel te droog. Er zijn... wonen, wonen nog geen 150.000 mensen. Nee. nee. Dus dan wordt heel lastig om. En ik denk zelfs. Um, ik, we zitten heel dicht bij onze grote vriend Chavez in Venezuela. Um, het is gewoon een heel kwetsbaar eiland. Uh, als je dat zo bekijkt, daar zo in het midden van alles. Dus voor weten wordt het ingepikt door Venezuela. Ik zeg niet dat het kan natuurlijk. Of, of dat, dat uh, Venezuela. Kijk, er wordt ook geroepen dat daar olie zal zijn. Daar weet ik niet te weinig van. Maar stel dat dat zo is. Nou, dan gaat Venezuela. We liggen op continentaal platte hè, van Venezuela. Het is heel dichtbij. Ja. Ik denk niet dat uh, die onrust daar ook heel fijn is... voor de andere eilanden of voor de andere landen. Dus ja, ik denk dat daar heel veel meer bij komt kijken... dan zomaar roepen van, uh, ik wil gewoon, we willen we worden onafhankelijk. Ja. Daar het, moet het is heel nog... veel over, dat, dat is veel meer dan dat. Het is nog steeds een minderheid volgens mij van de bevolking op Curaçao... die voor onafhankelijkheid is. Alleen, ja goed, deze partij is wel de grootste geworden. Ja. Uh, en, en het percentage neemt wel toe. Het is nu zo, volgens mij, iets tussen de 20 en 30 procent van de mensen daar. Uh... Ja, en het, ik denk dat dat ook legitiem is. Ik begrijp het heel goed dat er mensen zijn die vinden dat je dat uh, moet doen voor, voor het moraal, voor, voor uh, uh, de geschiedenis, voor dat elk kind moet gaan lopen en weg moet bij zijn moeder vandaan. Dat zijn allemaal ook. Heel dat is wat er ook mensen zeggen. Maar... Want als je het over de geschiedenis hebt, hè, en, uh, dan, dan, is, dan is dat ook uh, bijvoorbeeld de slavernij. Want uh, volgend ja. jaar wordt het uh, herdacht of gevierd. hangt er een beetje vanaf vanuit welk perspectief je het bekijkt, geloof ik. Maar dan uh, staan we erbij stil dat uh, de, de slavernij door Nederland is afgeschaft. Mm -hmm. Engeland had het al eerder gedaan en mm -hmm. andere landen had het nog eerder gedaan. Mm -hmm. Daar is Nederland vrij laat mee geweest. Ja. Speelt dat nog steeds een rol op het eiland? Ja, ik denk het wel. En is het ook, ook in de manier waarop naar ons land gekeken wordt? Naar Ik denk het wel. Ik denk ook dat het. Uh, bij, uh, het is ook. Kijk. Je kan er niet omheen. De reden waarom uh, de bevolking. Uh, uh, van deze samenstelling is. begint al bij de slavernij. Onze muziek klinkt zo door de slavernij. Uh, wij praten zo door de slavernij. Dus eigenlijk kan je dat bijna niet loszien van, van elkaar. Maar je kan het wel op een uit, uit woede benaderen. En je kan ook uh, het op een bepaalde manier... op cultureel gebied omarmen. Hoe en... je dat, omarmen? <coughs> ja, Hoe bedoel je? dat heb ik gedaan. Ik omarm uh, het Afrikaanse deel van mij. Ik omarm uh, het bijzondere verhaal van mijn taal... en van mijn muziek en van mijn cultuur... En ik omarm niet de slavernij, zeg maar, in die zin dat ik dat net zo verschrikkelijk vind. Ik vind dat dat nooit, moet, nooit meer mag gebeuren, terwijl het nou nog steeds gebeurt. Op, op, op allerlei andere vlak, vlakken. Maar ik omarm wel uh, dat deel van... Ik ben daar trots op. Ik, ik, ik, ik ben daar trots op. Dat je geworden bent wie je bent. Ja. Niet zozeer trots op de slavernij. Voel je ook nog de pijn van de slavernij? Want, want... Ik voel de pijn van de slavernij, maar ik besef ook dat ik niet... Kan mensen kan blijven... Uh, um, hoe noem je dat? Je kan niet oordelen. mensen blijven beoordelen en oordelen over mensen... over iets dat al zo lang... Ik kan niet blijven zeggen... Uh, de Nederlanders dit en de Nederlanders dat. <clears throat> dat kan ik... Voor mijn gevoel kan ik dat niet maken. En wat voor pijn is dat dan nog? Het is de pijn dat, dat, dat als je die verhalen uh, leest en, en hoort over hoe die slaven zijn vervoerd, dat dat heeft kunnen gebeuren, de verhalen. Die, die pijn die voel je vrij dicht, omdat je dan denkt: ja, nou, eigenlijk is dat niet eens zo gek lang geleden dat, dat, dat er nog slaven waren. Mm -hmm. um, en dat, dat er op die manier met mensen is omgegaan. Maar uh, ik ben vrij geboren. Ik, ik heb alle kansen gekregen die er waren om, om uh, vier talen te spreken, om, om te studeren. Om... En dat is, dat, ja, dat heb ik met beide handen aangegrepen. Mijn vader heeft zich opgewerkt uit een heel arm milieu, omdat hij zich realiseerde dat hij kon leren en dat dat, dat de enige weg was. Dat heeft hij op mij overgebracht. Dat ga ik op een bepaalde manier ook overbrengen. En uh, dat is ook op dit eiland. Dit eiland wat een soort um, centrum is. Waar wij krijgen daar, voor mijn gevoel tenminste, laat ik het zo stellen. Zo heb ik het steeds gevoeld toen ik opgroeide. Dat ik toegang had tot het beste van het beste. Ik kon het, uh, alles kiezen wat ik wilde. Ik kon gaan studeren waar ik wilde. Ik kon... De mooiste muziek in de beste uh, films en alles wat cultureel gebeurde. Uit, uit Latijns-Amerika, uit Europa. Dat had ik uh, binnen handbereik. En uh, dat heb ik heel erg gekoesterd. En daardoor zie ik ook in dat je niet in woede alles maar uh, moet doen. Of kan doen. Ik kan dat niet in ieder geval. Ja. Je hebt een paar keer opgetreden bij een... Een evenement dat was uh, georganiseerd rond uh, Slavernij of Herdenken ja. van Slavernij, een boek van Colette van de Ven. Ja. Um, Slagschaduw heet dat boek, Erfenis van een Koloniaal Verleden. Toen dat werd gepresenteerd, heb jij daarbij opgetreden? Je hebt een keer in New York opgetreden, ook bij, ja, bij de Verenigde Naties. Die, die hadden een ap aparte viering voor de afschaffing van de Slavernij in Amerika, daar hadden ze allerlei uh, artiesten uitgenodigd... voor één heel groot concert in dat, in die, dat centrum. Dat, dat, dat mooie VN, uh, die mooie zaal die we altijd op televisie zien. En dat was helemaal fantastisch. En het komt omdat ik, ik, ik, ik vanaf het begin doe ik daar, ik schrijf daar liedjes over... ik refereer daaraan. En uh, ik vind het belangrijk dat dat wel... Uh, dat daar wel iets mee wordt gedaan. Want je hebt ook een liedje bij, hè? Over ja, ik slavernij. heb. Uh, Dit heet Lamento di Monsanena. En dat is een. Uh, oorspronkelijk is dat een gedicht van. Een uh, gedicht van Pierre Laufer... Over het, het verhaal tussen de liefde. Tussen de slaaf Buttifil. En de Slavin Monsanena. En. Uh, een groot zanger. Uh, Curaçao's zanger. Seth Wright. Heeft die hele. Uh, dat, het hele gedicht. Heeft hij op muziek gezet. En dat. Daar ben ik mee opgegroeid. Maar het hele verhaal gaat voornamelijk over hoe uh, Bucci Fiel dat heeft ervaren, de man. En ik dacht op een gegeven moment, hoe zou Mosanena Nena dat nou hebben ervaren? Dus toen heb ik een liedje geschreven waaruit, waaruit ik vanuit het perspectief van Mossanena Nena het, hetzelfde verhaal vertel. Kon die liefde bestaan? Dat die liefde ontstaat, hoe ze elkaar zien en elkaar... Uh, leuk vinden en van elkaar gaan houden. Maar dat... Kijk, Boetje was een hele sterke, trotse man. En dat was een doorn in het oog van de slaveneigenaar. En uh, die probeerde hem op allerlei manieren klein te krijgen. Door hem de hele dag in de zon te laten werken. Door zonder eten en drinken. Door hem te laten slaan door de, door de opzichter. Ja, dat lukte niet. Maar toen ontmoette hij Monsanena en toen werd hij verliefd op haar. En toen heeft de slaveneigenaar gedacht, nou, dit is mijn kans. Kwetsbaar gemaakt. Maak, zij maakt hem kwetsbaar. Dus toen heeft hij haar verkocht. En uh, ook weggestuurd naar, naar een ander land. En uh, nou, toen is hij gebroken. Toen heeft hij zichzelf van een klif gestort. Ha, met haar naam op zijn lippen. En uh, nou, dat, dat verhaal heb ik vanuit haar perspectief uh, verteld. Met de prachtige trompet van Erik Vloeimans, moet ik zet, zeggen... Die ons daad mocht je veel daad mocht je veel daad boter. Nu niet maar te mooi. Een slavenverhaal van Curaçao. Hoe heet het nummer ook alweer? Lamento di Mosanina. Van Isaline Calister. We gaan naar de eerste beller. Ja, het is twintig over. Er wordt wel tijd ook. Maya, goedenacht. Goedenavond. Goedenacht bedoel ik met Maya. Isolina, de vraag is... Wat is de meest muzikale plek om op Curaçao te bezoeken... als ik ooit met mijn dochter een keer... Ja, een bezoek aan Curaçao wil brengen. Ik bedoel, ik kan verzinnen dat ik naar de muziekschool ga. Ik kan verzinnen dat ik een koor opzoek of naar een kerkdienst. Maar misschien heb je veel betere ideeën. Nou, ze hebben in de stad hebben ze dan het fortkerk. Daar worden vaak concerten georganiseerd. Dat is een heel mooi, oud, klein kerkje. Dat is dan vaak wel klassieke muziek. Um, Prima. Uh, dat is heel leuk, vind ik. Soms in de synagogen hebben ze okay, mooie ja. concerten. Ja. Uh, eigenlijk is op Curaçao overal muziek. Ja. Uh, en heel vaak ook uh, op straat of bij kroegjes. Uh, uh, Luna Blauw, dat is een klein theatertje in Otrabanda. Die heeft ook vaak uh, muzikale voorstellingen. Ehm... Um, ja. Bijvoorbeeld op stranden zal er ook wel feest gegeven worden met, uh, met muziek erbij. En als u er nou volgende week bent, dan ben ik er ook. Dan geef ik <laughs> twee concerten. Ik om dan al een ticket te hebben. Oh, ik dacht dat u er volgende week heen ging. Dat nee, zou leuk ik zijn. tussen <laughs> nu en mijn 65. Dus nu en vijf jaar. Dan is mijn dochter afgestudeerd Dan is het cadeautje voor mijn dochter. Oh, dat, is heel, ja. dat vind ik een heel mooi cadeautje. Dat vind ik ook. Is, het, is, de, is de vraag goed genoeg beantwoord? Maar... Ja, ik heb een heleboel mooie dingen gehoord. Loeneman, synagoge, Toen wist ik dat hij er uh, ja. was op het eiland. Dus, een ja, gortkerk. Muziek overal is eigenlijk geweldig om te horen. Want Ik zit bijvoorbeeld zelf op twee koorden dus ik heb wel iets met muziek, ja... Ik heb dan een Russische dirigent. geeft binnenkort ook een concert. In een kerkje. In Koude Kerk. Dat is stiekem sluiker klaar. In Zeeland. <laughs> Zeeland toch? Ja, dat is uh, in Koude Kerk, in, uh, Vlakbij Hazenswouden. Oh, vlak oh. Dat uh, is vlakbij Leiden. Kilometer of zeven van Leiden vandaan. Op uh, zondagmiddag uh, 18 november. Ja. Oké. Okay. Nou, hebben we dat ook nog maar... even meegepikt? Dankjewel voor het bellen, Maaier. Compliment voor Klaas Drupsteen ook. Het is een prachtig gesprek. Ik <laughs> ga tot eind luisteren. Dankjewel en succes met alles. Ja? Dankjewel, hè, Maya. Dank. Goeienacht. Dank. Graag gedaan. Gaan wij nu naar de volgende beller. En dat is heel bijzonder, vind ik. Miep Diekman hebben we aan de telefoon. Ha! Ja. Schrijfster van mooie kinderboeken. Ja. Mevrouw Diekman? Ja, hallo. hallo mevrouw. Wat grappig dat u belt. Ja, ik moet zeggen dat ik kan me die fascinatie van uh, Isaline voor de eigen muziek zo goed voorstellen, want dan gaan we een heel stuk terug in de tijd, het is uh, 1935, 1938. Uh, mijn vader was als uh, militair commandant overgeplaatst naar Curaçao en wij woonden in Fort Amsterdam. En uh, wij hadden daar achter op de Wallengang een eigen terrasje. Dat keek uit op Club de Gezelligheid en zo in de Punda. Mm -hmm. En in die tijd had ik dus al violen, zo'n mm -hmm. En Maar de muziek die je dus over de radio hoorde was altijd toch typisch Nederlandse muziek. En ik herinner me nog heel goed, dat dan lag ik s'avonds in bed... en dan hoorde ik die muziek uit de poenda komen. En dat was zo fascinerend, dat ik kon gewoon nog niet in mijn bed blijven. Nou, mijn ouders die waren meestal uit naar de receptie of weet ik veel wat. En achter op de wallengang, daar liep dan een marineerde wacht. En dat ik mijn bed uitkwam en op het terrasje ging zitten en die poenda inkeek. En je kon er niet bij in je bed blijven liggen... Maar maar ik hoorde het ook nooit op de radio. En ik vroeg het wel eens wat aan mijn vader of zo. Dan was hij helemaal niet muzikaal. Maar laterhand hoorde ik dus verhalen van hem. Van ja, dat is het. En soms op die feestjes. Op die, ja, soort feestjes noemde hij het dan. En dat was muziek. Ik wist niet of het nou een, een, een, een, een toonba was. Maar hij vertelde wel ja, dan hebben ze een soort dans en dat. Is een. Uh, uh, een uh, wacht even, niet een. Uh, een toe, maar, maar het tamboe, denk uh, het, ik. Het tamboers, ja, ja. ja Echt, was het verboden, en, hè? Uh, toen. Uh, uh, en het is. Dansen ze, en, dat, en het ergste is, ze dansen het nog voor een heilig hartbeeld ook. Mijn vader was een bekeerde katholiek, daar kwam mm -hmm. er ook nog eens een keertje bij. Je mocht niet van de kerk. <laughs> ja, nee, ja die, die, dus die, die feestjes werden allemaal clandestien een beetje gehouden. Ah, dus ik durfde niet te zeggen dat ik s'avonds naar mijn kwam en op dat terrasje zat. En er waren soms dus mariniers ook van die Hollandse jongens dan. Nou, die snapten er niks van. Maar ja, die hielden wel hun mond dat ik daar dan s'avonds zat... En ik weet nog, ik heb het geprobeerd in een van mijn boeken dat, dat, dat weer te geven. En hoe moeilijk dat is om die, die, die sfeer die op je overkomt, om dat weer te geven. Want mevrouw Diekman, ja? u heeft heel veel boeken geschreven voor kinderen. Nou, voor kinderen vergeet niet. Ik ben begonnen met jeugdromans en die uh, heftig aangevallen werden. En ik ben pas voor kinderen gaan schrijven toen ik zelf kleinkinderen kreeg. Ja, ja. En waarom werden ze aangevallen eigenlijk? Hè? Waarom werden ze aangevallen? Uh, nou, uh, bijvoorbeeld dat boek waar ik het nu over heb, De Dagen van Olim... ...wat dus het meest autobiografische boek is... ...over die uh, jeugdjaren op Curaçao. Uh, ja, omdat je de dingen bij de naam noemde. En omdat ik uh, ja, ook het hele systeem van het kolonialisme en zo... ...toch wel doorkreeg dat een heleboel, uh, heleboel zaken niet klopten. Ik zat aan de overkant op school op Brionplein bij de zusters. En uh, ik zat dus met uh, Antojaanse kinderen in de klas. Maar contact had je dus feitelijk niet bij woonden in dat fort. Ja, ik... he, dus wij zaten vrij opgesloten. He. De mm. kinderen met wie je omgaat, ja, dat waren dan de kinderen van de rechters... of de, van, de, van de PG. En, uh, zo was dat in die jaren. Wanneer bent u voor het laatst daar geweest, op Curaçao? Het laatst in 1993. Uh, en dat was op Aruba. Want toen hadden ze... de kinderboekenweek hadden ze een beetje aan mijn uh, uh, okay. uh, aan mijn boek uh, en uh, omdat ik ook heel veel uh, uh, vrouwelijke auteurs een paar op Curaçao en een aantal op uh, Aruba gecoacht heb omdat ik ervan uitgaat de, er zit zoveel talent daar, maar er zijn geen mensen om het te coachen. Er zijn geen mensen om uitgevers ja. voor die mensen te zoeken... zoals die misschien moeilijkheden hebben. Hoe krijg ik, verdomme, een plaats? Hoe krijg ik een cd? Ah, nee, maar zij heeft bedrijfskunde gestudeerd, dus die weet precies hoe dat moet. Maar even ja. nog, nog heel even, mevrouw Diekman, de, denkt u nog veel aan de eilanden? en Met name aan Curaçao? Of ik er veel aan denk? Mm -hmm. Ja, ik blijf natuurlijk nog wel contact houden, zoals met Sonja Garmers, die een uh, vriendin van mij is. En ik heb natuurlijk ook heel veel Antilliaanse kennissen in Nederland. Ja. En, uh, maar uh, wat mij dus trof ook in, in jullie interview en wat Iseline vertelde, uh, die enorme fascinatie die er van uitgaat en het, het misschien goed is dat ze weet... dat ook een gewoon Hollands kind, wat er verder geen contact mee kon krijgen... Uh, daar zo door gefascineerd was. En ik heb later natuurlijk wel... ik werd ook via Sonja veel uitgenodigd bij doopfeesten. Ja, en daar hoorde je natuurlijk echt wel de Antoniaanse muziek. En ik heb dus Padoen Lampen persoonlijk gekend... en uh, meerdere uh, muzici die uh, daar met muziek bezig waren... Ja, mevrouw Diekman, ik dank u wel voor het bellen. Ja, hoor. Ik vind dat het heel bijzonder had. om ja. te horen, want er zijn natuurlijk ook oh, heel... Oh, je wou er nog wat over zeggen, sorry. Ja, Zo, het wat... blijft nog heel even van de telefoon. Ah, ik vind het heel bijzonder om te horen, want je hebt natuurlijk ook heel veel mensen... die in een bevoorrecht uh, positie op Curaçao zijn opgegroeid uh, van Nederlandse afkomst... die eigenlijk het voornamelijk uh, dachten van... goh, wat is het lekker warm in Amsterdam... Dat, die heb je nog, weet je, die, die ja, zijn ja, daar die voor de warmte en voor hebben. de, voor de, voor de uh, iets dat ze daar uh, goede zaken kunnen doen. Maar die hebben dan niks met het eiland, niks met de mensen, niks met de muziek. Nee, maar en... dat was ook kritiek die ik bijvoorbeeld ja. op mijn boeken kreeg. ze hadden hier allemaal nou ideeën over, over bewoners van de Antillen. Ja. Dat, nou ja, ik schrok me helemaal wezenloos. Ja. Ik, ik... Die zijn er nog steeds, mevrouw? Ja, dat weet ik. En, en, en die kreeg ik ook tegen me. Ja. Want zo was dat niet. Dat klopte niet met het beeld wat ze in Nederland hadden. En dat is ook ja. de reden dat ik daar voornamelijk vrouwen ben gaan coachen. Ja. zeg, nou moeten jullie het doen. Ik ben Huppakee en ik wil jullie coachen. En uh, je moet zelf ermee naar boven komen. Maar ja, dat vooroordeel dat blijft gewoon weghangen. Ja. En dan zou je het mee moeten doen. En ik denk dat dat dus de beste drijfveer voor jullie is. <laughs> Om van zet hem op. Ja. Heel veel succes verder met je. Dank je wel. wel. Bedankt voor het bellen. Ja. Goeienacht, hè. Goeienacht. Dag. Ja. Nou, zullen we nog een plaatje doen? Misschien even, even iets. Uh, want. Uh, ik, hadden we ja, we hadden het al even genoemd. Dat, dat plaatje van Gerard. Dat wilde je nog laten horen? Hè? Nou. Um... Wil, je nu, wil je nu wat anders Ja, Laat ik me er ook niet te veel mee gaan bemoeien. Nou ja, God, we hadden het erover dat, dat, dat ik zoveel verschillende dingen deed. En uh, ik, ik doe die dingen omdat ik dat heel erg leuk vind. En, maar ik ben natuurlijk ik blijf een zangeres die uh, voornamelijk uh, muziek maakt... in een land waar de meeste mensen het niet verstaan. En uh, op een gegeven moment ontmoette ik dus Gerard van Maasakkers... En die was al 30 jaar in het vak. En het is een Brabantse troubadour. Die zingt in het Brabants. En dus niet iedereen. Ik verstond niet alles wat hij zong. En er zijn meer mensen die niet verstaan uh, wat hij zingt. En toch hield hij het al 30 jaar vol. met gewoon door het land trekken en zijn mooie liedjes zingen. En zo langzaam zijn, uh, zijn publiek opbouwen. Dat vond ik zo inspirerend. En hij belde mij omdat hij een jubileumconcert aan het, uh, cd aan het maken was. Waarbij zijn Brabantse liedjes dan door andere artiesten... in het Nederlands zouden worden gezongen. En hij had voor mij zo'n mooi liedje uitgekozen. Het was alsof dat, uh, ja, vond ik zelf tenminste... alsof het voor mij was gemaakt. En uh, nou, die wil ik even laten horen. Omdat hij mij in die tijd... Uh, uh, zat ik toch even in een dipje. Hij gaf mij weer... De moed om toch gewoon door te gaan. waarom zat je in dit. Nou, omdat het. Als je. Kijk, ik zing in het papiaments. En ik moet niet zeggen dat Curaçao het meest populairste onderwerp is uh, in, in, in Nederland. Dus uh, het is niet altijd even makkelijk om met, met eigen muziek en uh, uh, met liedjes die je zelf schrijft. in het papiaments. met dat verhaal van Curaçao. Het is niet altijd even makkelijk om da daarmee een carrière te hebben. Dus soms word je... Ik, had, ik heb soms wel dagen dat ik denk... Oh, was ik maar gewoon poppetjes gaan doen. Denk ik heel weinig hoor, moet ik zeggen. Maar toen, ik, toen hij mij belde, dacht ik het even. En toen zag ik hem en hoe hij dat deed. En uh, hoe hij, hij vertelde mij hoe hij dat al dertig jaar doet... Ah, ik kreeg daar heel veel inspiratie van. En uh, daarom wil ik eigenlijk uh, dit liedje laten horen. En omdat ik het heel mooi vind. Uh, de lucht zit nog voldaag. Nummer van Gerard van Maasak is gezongen door Isaline Kalister. Mooi. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Ik wou dat ik het had geschreven. <laughs> ja, nou ja, je hebt in ieder geval gezongen. Dat is wel heel leuk. Ja, dat scheelt wel weer. Um, ik ga eens even kijken naar de mailtjes en de, de tweets. En nou laat ik eerst nog even een oproepje doen. Want uh, Isaline zit hier nog 22 minuten. U kunt nog meepraten. En de beste bijdrage, de leukste, de meest naar wat dan ook, die krijgt een uh, CD. Hè? De CD Candela. De nieuwe cd van uh, Iseline Kalister. Uh, oh, oh, even kijken, er dus is wat getwitterd. Oh, boeiende welbespraakte vrouw, oh, wordt hier gezegd. Het gaat dat over jou. Happy u. Hedgehog, zegt dat. Ze klinkt bevlogen en intelligent. Um, dan hebben we iemand die jou ontdekt heeft... toen hij als fotograaf met broer Roel van Orange Grove werkte. Heerlijke muziek. Ja. En dan heeft iemand het over de telefoon van... Diekman, nou, die hebben we net gehoord. Even kijken, in de mailbox zat ook wat. Condraat um, schrijft, bijzonder verhaal. Ik luister meestal wel uh, naar het Huis van de Maan. Ik uh, kende uh, Isaline niet, maar ik wilde nu toch wel even reageren... want mijn vader is aan een hersenvliesontsteking gestorven op zijn 29 ste Ik was toen vijf weken oud, dus ook nooit gekend... Nee. Ik ben daar tot mijn 29e ook zeer mee bezig geweest. Dus een, uh, een bijzondere gelijkenis. Ik ben nu 46, maar het beheerst toch je leven. Ik heb me ook zeer vermaakt op Curaçao. De keren dat ik er ben geweest. Voornamelijk ook brieven gehad en zo. Ja, ja, ja, ja. Landtijds gaat dansen, hè? Lekker dansen, prima. Ook voor de muziek. Ik voelde me er meteen thuis. Prachtig, lijkt me dat je prachtig en lijkt het me als je daar bent opgegroeid. Ik vind de muziek erg toegankelijk. De cd ga ik zeker halen. Oh, Altijd bijzondere gasten in Castelluna. Nu deze keer zeer speciaal voor mij. Dus veel vandaar nu eens een reactie van, uh, van mijn zijde. Succes voor beide. Uh, nou ja, uh, misschien, uh, misschien maakt hij wel kans. Ik mag me er niet mee bemoeien. Uh, dan is er een uh, uh, mail met heel veel vragen. Van Lodewijk Hof. Ik pik er even eentje uit. Uh, zou Nederland niet meer punten moeten overnemen van Curaçao... als het gaat om naastenliefde? <laughs> uh, ik denk uh, wel op, op het gebied hoe we met elkaar... Uh, qua gezinsleden met elkaar... Ah, kijk, het komt natuurlijk met de afstand. Op Curaçao is iedereen uh, 15 minuten van je vandaan. En het, eigenlijk het liefst 5 minuten. Ja. Dus uh, ouders met kinderen zien elkaar zoveel meer. Broers en zussen zien elkaar zoveel meer. Zijn zoveel meer betrokken bij elkaar. En ik, ik vind dat hier uh, minder. En ik begrijp wel dat dat komt door de afstanden en de drukte. Maar ik vind het altijd dan zo jammer als ik uh, op, een, op een begrafenis sta... en ik zie mensen dan heel erg huilen omdat papa of mama er niet meer is... of broer of zus er niet meer is... En dan vraag ik me dan af, ja, hoe vaak ben je nou. Hoe vaak heb, zie je elkaar op in een jaar? Ik vind dat heel, heel belangrijk. Wij zijn, mijn vriend zegt altijd: uh, jullie, uh, jullie kalisters lijken net marmotten. <laughs> Omdat wij heel veel elkaar opzoeken en heel veel met elkaar bezig zijn. Want hoe vaak zie jij Ze Want Ze wonen op Curaçao. Ze wonen op Curaçao. Om te beginnen, tweet, uh, um, Skypen, uh, heel suf... Maar. Ik ga drie of vier keer per jaar. Want ik, ook optreden? Ik, ook optreden. Ik heb natuurlijk het, het geluk dat, mijn, dat ik uh, dat kan combineren. Dus ik ga daar ook vaak voor mijn werk. Maar ik wil gewoon dat mijn dochter dat meekrijgt. Dat gevoel. Uh, van, van, dat ze deel is van zo'n familie. Mm. Ik wil dat ze haar neefjes leert kennen. Want zij heeft ze, een Drentse vader. Ze heeft een Drentse vader. Dat zijn twee en een Drentse uiterste, oma. Ja, maar die gaan soms gewoon mee. Nou, die, de Drentse vader gaat altijd mee. Maar uh, de Drentse oma is ook een paar keer mee oh, geweest. Ja. ja, die is ook een paar keer mee geweest. Dus die weet uh, waar we het over hebben als we over Curaçao praten. Die snapt hoe dat zit. Waar, als we het over de geiten van mijn vader hebben, dan weet zij waar dat is en hoe dat eruit ziet. En dat vind ik belangrijk. En mijn dochter, die. Vind ik vind het belangrijk dat ze weet wie haar neven zijn... en wie haar nichten en tantes en oma en opa. Weet je? Dus ik neem haar heel vaak mee. En ik, ik, ik mis dat hier een beetje. Dat, en ik, ook al begrijp ik het... maar toch denk ik dat ja, ja. dit een warmer land zou zijn... Eh, qua familiebanden als we iets meer moeite zouden doen. Hm. Oké. Okay. Nog één mailtje, dan gaan we naar de volgende beller. en Die mail is van Marita. Die schrijft... Wat een geweldige stem en muziek. Het raakt gelijk. Tijden niet zulke heerlijke muziek gehoord. Chapeau. Oh, leuk. Uh, en dan De Lucht is Nog Vol Dagen. Ik weet niet, er zijn wat letters niet helemaal goed. Maar dat... Oh, De Lucht is Nog Vol Dagen. Inderdaad. Schrijft ze denk ik daar. De ja. Marita dus. Gaan we naar Wil van Ekeren aan de telefoon. Goeienacht. Hallo, hallo, met Wil. Ja. Hallo. Nou, ja, ik vind het erg leuk om mevrouw Kalister nu eens te horen. Want uh, ik ben... Uh... Ik dit jaar drie weken op Curaçao geweest, van 8 februari tot 1 maart. En de aanleiding daarvoor was het huwelijk van een heel goede vriendin van me. Uh, en, en, en er is een lijntje tussen haar en mevrouw Kaliste, want uh, ze heet Monique Kapel of Monique Middelbeek. En ze is, uh, of is, was uh, zangdocent uh, aan de muziekschool van Curaçao. Ja. Oh, yeah. Uh, maar ik ken haar weer van heel vroeger. Omdat wij samen op dezelfde school hebben gezeten. Maar goed, uh, Monique ging trouwen. En, uh, en omdat zij dus uh, muzikant is... Uh, wist zij zich natuurlijk, zodra zij op Curaçao was... Uh, direct te omringen met een heleboel muzikanten. Dus uh, dat huwelijk, dat, dat feest, dat s avonds één grote jam-sessie... met allemaal muzikanten en, en, en dingen en zo. En wat ik nou zo leuk vind... Uh, Monique die heeft zelf die Mazurka Erotica gezongen... die uh, mevrouw Kalister zelf dus ook heel mooi op een cd heeft gezet. Ja. De wat? Uh, hoe, de, hoe heet de het? De Mazurka Erotica. Ja, klopt. Ja, geweldig. Ik Kunnen we hem er even op... bij halen? Laten we hem ja. er even bij halen. We... Oh, op... doe dat maar, ja. Geweldig. <laughs> Ja, dat is van uh, uh, mijn eerste... We één. moeten Mercedes Sosa ook niet vergeten. Die, oh, die Mercedes moeten we mee. ook niet vergeten. Nee. <coughs> nee, we moeten nog veel, zeg. We hebben nog een ja. kwartier. Maar leuk, leuk, uh, Wil, dat je ermee komt. Ja, nou, ik heb namelijk dat boek ook... Waarom elf Antonianen knielden voor het hart van Chopin. En, maar de grap is dat... Uh, ja, mevrouw daar hebben we toen niet uh, op het huwelijk uh, kunnen, kunnen zien, helaas. Ja, ze maar zeker de tijd. andere twee waren er dus wel. Want uh, die Erik Kalmes, de componist, ah. die speelde bas... Die moet moeilijk dus op Bas. En ik meende dus inderdaad dat het Randall Korsen was. Is Randall Korsen, is die man niet pianodocent aan de muziekschool van Curaçao? Nee, Randall woont in Nederland. Die doseert aan het Maar Erik ook toch, Erik? Ja, die is over en weer. Ja, dat klopt. Van Erik weet ik dat hij in Amsterdam woont inderdaad. Maar die is ook veel op Curaçao. Oh, ja, ja. Nou, er was in ieder geval een heel virtuoze pianist uh, op, bij dat feest ook. En toen hebben ze dus met z'n drieën dat Mazurka Erotica gezongen. En, en verder hebben we er een heerlijke jam-sessie van gemaakt. Overigens, ja, ik ben dus zelf ook muzikant. En, en het leuke was, uh, ja, ik werd dus ook meteen het Curaçao's leven ingesleept. Want uh, nou, twee uur nadat ik uit die Boeing 747 was gestapt uh, op Curaçao, op Hato... Uh, zat ik al op de muziekschool achter de piano... om Monique haar leerlingen te begeleiden. <laughs> wil, wil, wil. Ik ga even een klein stukje van dat liedje laten horen. Oh ja. ja, doe maar. Graag. Nu, we blijven even aan de telefoon. Ja, natuurlijk. Mazurka erotica. Ja. Wat Wat? Ja, dat betekent dat. Het is een erotische school. mazurka. Oh. En daar heb je geen clip bij gemaakt? Nee. <laughs> nee. Prachtig, maar ik ga toch wel even ja, heel oneerbiedig overheen. Mooi zeg. <laughs> Mooi hè? Ja, ik, ik, dus, ik heb er heel lang niet gehoord. Dat is heel leuk. Ik heb het laatst nog uh, vorig jaar nog bij vrije geluiden gedaan. Ziet je. En Wil, ben je er nog? Ja. En er zit ook een prachtige bas-solo in het midden. Hele mooie. Ja, van van, van Erik Ja. Erg mooi. Ik vind hem erg mooi. Uh, ja, maar goed. Uh, ja, nou, nog snel even over dat huwelijk. Ja, ik, heb, ik heb vreselijk veel leuke dingen mogen beleven op Curaçao. Ik heb daar zelf ook nog opgetreden. Want ja, uh, ik had een hele hoop orkestbanden meegenomen die ik zelf thuis maak. En we hebben toen gewoon een leuke optreden geregeld in het museum van Curaçao. En er zijn een heleboel vrienden op afgekomen. Uh, en een kennis van Monique zat dus ook weer bij de krant. Dus een dag van tevoren een leuk uh, persbericht. Dus, ja, het was heerlijk. Alleen, ja, heel sneu. Het huwelijk was fantastisch. Alleen uh, 1 maart, vlak twee uur voordat ik uh, weer terug moest met het vliegtuig... is uh, heel plotseling de bruidegom overleefd. Nee. Dus we zijn 13 dagen getrouwd geweest. En die man heeft, had al eerder een hartinfarct gehad uh, een week daarvoor... En in het ziekenhuis uh, heeft hij gelegen. Ik zou, Monique en ik zouden hem nog bezoeken. Ja, en toen waren wij notabene degene die hem uh, dood in zijn bed uh, ontdekten. Het ziekenhuis zelf had nog helemaal niks door. Maar goed, dus dat was, uh, maar, uh, dus dat was een behoorlijke domper. Maar, maar Curaçao, uh, heerlijk. Ik wil, je toch even, ik wil mevrouw Calista toch even mijn complimenten maken voor haar schitterende zang. Heel okay. soms vind ik haar zelfs een beetje op Gal Costa lijken. Die Braziliaanse zangeres van wie ik. Uh, ja, was vooral in de 80 en 90 jaren. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. <laughs> nee, ik dat dat vind daar nou. geen veel LP's van haar. Ik, uh, zei, haar stem is misschien uh, iets. iets uh, hoe noem dat? Heeft iets, iets meer. Uh, hoe moet ik dat zeggen? In, uh... Is iets anders. Ja, waar Brazilianen ja, klinken... Iets, iets typisch Braziliaans. Ik wil je graag bedanken als je het goed Ja, graag gedaan. Ja, bedankt voor het verhaal <laughs> en, en, en ook voor de goede tip van de muziek. Want ik vond het heel mooi. Oké, okay, graag hè. gedaan. Dag. Ja. Dag. Um, er is een mailtje binnengekomen van uh, Jos. Die schrijft mevrouw Isaline... De lieden die heel uitgesproken hun oordeel hebben over uw eiland... en haar bewoners zouden deze uitzending van Casaluna eens moeten terugluisteren. Oh, net als de podcast het niet doet. Hè. Net nu de podcast het niet doet. Wedden dat zij hun mening oordeel bijstelden... hart zoveel positiviteit en blijheid. Nou, dat is mooi. Uh, we doen nog één beller en dan, uh, dan dat, dat nummer weet uh, het ook alweer. Dus ik mag nog maar één liedje kiezen. Nee, wil je er nog meer? Nou, ik wil nog één liedje over Curaçao doen. Oh, doen we dat voor de Beller? Voor de beller? mag dat? Voor mij wel. Mag, mag van de, de Beller be ook? Mag het van de regisseur, die kijkt ook een <laughs> beetje moppen? Nou, dit liedje, uh, ik heb hem drie jaar geleden geschreven. waarin ik uh, een liefdesverklaring wilde voor Curaçao, maar zonder mijn ogen dicht te doen voor de dingen die niet goed zijn. Dus ik zing ook over uh, de prachtige plekken die er zijn... maar ook plekken waar mensen handen er een potje van hebben gemaakt... omdat ze daar troep neergooien. En dat er criminaliteit is en, en, en armoede en problemen... maar dat het ook hele warme, humoristische mensen zijn. Maar ik zing ook dat ik me zorgen maak. En uh, wat ik heel bijzonder vond de afgelopen periode... vooral tijdens de verkiezingen... Is dit liedje dus heel veel uh, gedeeld door mensen op Facebook en uh, op Twitter en gewoon op de televisie? A aanhangers van een bepaalde partij? Nee, of, oh, helemaal breed. Nee, breed. gewoon helemaal breed. Want iedereen maakt zich toch een beetje zorgen. En ja, um, en daarom. Daarom. Uh, is het belangrijk dat ik dat blijf doen. Met, met, met, uh, met, met, met Papje Mens en met. Uh, Muziekstijlen van Kira. Ja, want soms kun je gewoon een soort gevoel verwoorden. En nou ja, ik, ik vind het heel bijzonder dat het mag met een nummer van mij. Dus die wil ik heel graag laten horen. Oké, okay, doe dan. Dit is mijn land. Mijn land. Een historia rico biedt een mondig bientje. De lantaarn is laag en De pobreza, y y en De moord was gegaan. De moord was De Daar zou Ed heel blij mee zijn, die de solo nu speelt. Het moet gewoon, want we moeten Kees ook nog. Kees heeft gebeld. Kees, goedenacht. Bonnachtje. Bonnachtje, Kees. Hoppie, won? Oké, botakanta, masjabong. Wij willen het ook nog een beetje kunnen volgen, hè? Ja, Klaas, ik ben een Makanda bij het leven, maar ik ben helemaal gek van Curaçao. Ik ben er geboren, ik heb er 16 jaar gewoond. Maar ik wil het kort houden, want je gaat naar het einde van het programma. Ja, um, ik wou aan de dame vragen: van als zij ook typische muziek uh, maakte die op Pyrosaur in streken voorkomt. Dan noem ik alleen maar uh, Typico Santa Rosa. Typische percussion-instrumenten, zoals klabo, zoals wiri, raspa en, en die dingen. Want dat, die hoor ik weinig in haar muziek terugkomen. Nou, ik heb uh, daar deed ik heel veel mee in het begin. Ik heb een paar cd's dat heel veel gedaan. En de laatste drie cd's ben ik uh, dat iets losser, losser gaan laten. Ik ben uh, ja, ja. Uh, in Mali geweest bijvoorbeeld. En daar heb ik ontdekt dat daar allerlei ritmes zijn die ook op die van Curaçao lijken. En toen ben ik bijvoorbeeld ja. Speranza, dat is mijn uh, vorige CD... hebben we met heel veel nou ja. Marinese instrumenten ge, ge, dezelfde ritmes van ja, Curaçao... Dat... maar niet met de traditionele ja. instrumenten. Nee, nee. Dus ik probeer ik altijd wou een wou beetje te experimenteren dus, nee. daarmee. Ja, ja, ja. Maar ja, in ieder geval, het programma loopt ten einde. Ik wil het uh, niet te lang maken. Maar ik zou één ding willen vragen. Wil je een liedje maken? Ik verloog een Curaçao niet. Ik oh, verloog in mijn afkomst niet. Dat doe ik sowieso. Volgens mij heb ik dat net gedraaid. Volgens mij is dat ja. precies waar Miepais over gaat. Ja, ja, maar ik kon het niet horen, want ik heb mijn radio uitstaan. Ah, <lacht> uh, ja, dat okay. moet voor ons. We moeten ja, even okay. kijken. Ik heb daar een heel mooi clipje bij um, op YouTube. Het liedje ja? heet Mie Païs en daar ziet u allemaal mooie plekjes op Curaçao terugkomen. Misschien betekent ja, triggert dat uw ik... herinnering en dan wordt ja, het een... Dat is leuk. Ja, nee, maar ik overwinter altijd op Curaçao en ik sta weer op het punt om weer voor een half jaar daar naartoe te gaan. Ah, doe maar weer. Ja, goeie reis. Ke Kees, da dank. Ik heb, genoeg, ik heb genoeg gewerkt in mijn leven. en. Uh... Ik heb nou zoiets over. van, nou met mijn pensioen, ik ga natuurlijk zo. Dat doe ik al drie jaar, elke winter. Nou, okay. ja, nog, nog, ja, maar, ik maar ga ga nu, nu, nu moeten we echt even afronden, want we kunnen het plaatje al niet meer helemaal draaien. Maar dankjewel voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. Goeie reis. Tot dankjewel. je. Doe. Ja hoor, dag. Doe nog even een e-mailtje van Joyce. Beste Isaline, wat prachtig. Wat een stem. Ik was in slaap gevallen met de radio, maar ben gewoon wakker geworden. Ach, zo. Kijk. <laughs> ik herkende uw stem van uw vertolking van lieve Hugo. Prachtig. Ga oh, zo door. Oh ja, wat leuk. Uh, nu nog even inleiden, waarom een nummer van Mercedes Sosa? Althans, die heeft dat niet geschreven, maar wel gezongen. Ja, omdat ik daarmee op ben gegroeid. Mijn vader draaide dat heel veel. Ik vind het prachtig. En ik heb het eigenlijk nooit willen zingen, omdat ik het zo mooi vond dat ik het niet durfde. Maar nu dacht ik, ik kan het ook zien als een ode. Het is een ode aan een van de mooiste zangeressen die ik ken, Mercedes Sosa. En het is ook een ode aan een van de mooiste liedjes die ik ken. En het is een ode aan mijn vader, omdat hij mij kennis heeft laten maken met zoveel prachtige muziek uit Latijns-Amerika. En daarom is deze plaat er überhaupt gekomen. Het heeft een hele mooie beginregel. Ik dank het leven omdat het mij zoveel gegeven heeft. Ja, ja dat vind ik. Ik, ben, ik hoop dat ik nog heel lang mag leven. Maar ik hoop dat ik aan het eind van mijn leven het ook met, uit volle borst kan zingen. Gracias a la vida. Ik wil niet, maar ik moet. Ja, ik, ik moet. begrijp het. Want we hebben nog een minuut en we moeten nog zeggen dat uh, Lex Bolmeijer maandag gaat praten met... Uh, Laat maar even staan, die muziek, joh. Of kan het niet meer? Ja. Dan. Met Charlotte Mutsaars. Ze presenteert haar nieuwe dichtbundel Door je op Drift. We moeten zeggen dat Nora Romanesco er zo meteen aankomt met het programma Woord van de VPRO. En we moeten nog zeggen wie de cd krijgt, hè? Nou, Conrad krijgt de cd omdat hij, net als ik, een, een zwaar begin had. En hij heeft ook nog iets met Curaçao. En ik hoop dat hij, net als ik, uiteindelijk zijn draai heeft gevonden. En heel blij wordt straks van die cd ook. Conrad heeft gemaild, dus die heeft ons mailadres. Conrad, mail even je adres. Niet je mailadres, maar je gewone adres. Dan krijg je die uh, cd met uh, opschrift van uh, Isaline Kalister uh, toegestuurd. Isalien, dank je zeer voor alle mooie muziek. Heel graag gedaan. Ik wou nog zeggen dat ik morgen in het Bovorhuis speel ja. in Utrecht. In, en nou, het is Oosterlijs. afgelopen. In het Bevoorhuis. Oh, dat is heel mooi in oost Dit was Casaluna. Dag. Of nee, we gaan nog door. He? Of zijn we weg? Ik snap het niet. Nou ja. Oh.